3 uur. Door Albeegens met het NOS journaal. De piek van het aantal coronabesmettingen in Rotterdam lijkt voorbij. Afgelopen dag werden daar 31 nieuwe besmettingen gemeld. Dat is het laagste aantal sinds 25 juli. Het landelijk gemiddelde aantal dagelijkse nieuwe besmettingen lag afgelopen week op 510. Veruit de meeste zijn in Amsterdam. De hoofdstad meldt er vandaag 107. Vandaag ligt het aantal meldingen overigens iets boven het gemiddelde van afgelopen week. Bij het RIVM werden tot vanochtend 527 nieuwe positieve coronatests gemeld. De Europese Unie stelt 400 miljoen euro beschikbaar... aan een initiatief van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie... om een vaccin tegen het coronavirus sneller te ontwikkelen. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend in Brussel. Het internationale samenwerkingsverband COVAX probeert de ontwikkeling van een vaccin te versnellen wil erop toezien dat het middel wereldwijd eerlijk verdeeld wordt. De Europese bijdrage is vooral bedoeld... om landen met een laag of gemiddeld inkomen... te helpen bij de aankoop van vaccins. India is sinds dit weekend het land... met het hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen per dag. Gisteren werden daar bijna 79.000 mensen positief getest. Hiervoor waren de Verenigde Staten recordhouder. De toename komt deels doordat er in India nu meer wordt getest. Toch zijn er ook zorgen... Na de steden wordt het platteland nu steeds vaker getroffen... en daar is de gezondheidszorg gebrekkig. Ondanks de stijgende cijfers gaat de Indiase regering... de coronamaatregelen afzwakken omdat de economie zwaar getroffen wordt. De advocaten van een van de MH17-verdachten... hopen binnenkort naar Rusland te kunnen reizen om hem te ontmoeten. Dat zeiden ze op de eerste van een nieuwe reeks... voorbereidende zittingen in het proces. Van de vier verdachten in het MH17-proces... Heeft alleen Oleg Pulatov advocaten. Het weer vandaag gaat vanuit de noorden en westen. De zon wat vaker schijnen. De meeste plaatsen blijft het droog bij 19 graden. Vannacht klaart het verder op, koelt het af naar een graad of 8. En morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 begin van de tweede uur van Zandvoort op zaterdag op de Zalvoorts Radio. Ja, er ligt zonnetje zo hier in Zalvoort. Dus we mogen absoluut niet klagen. En dan doen we dat dan ook helemaal niet. Want we hebben lekkere muziek, wat ik al zei. De SOS-band. And just be good to me. Ja, 7 over drie. obert is even aan het switchen met de schermen. Want we hebben heel veel in de gaten te houden dit uur, Albert jan ja, ja, er wordt al een uur lang gefietst. En dan hebben we het over de openingsetappe van de Tour de France. Uh, het is een rondje Nies-Nies en dat reizen uh, drie keer. Uh, twee keer een korte en één keer een langere ronde. Uh, totaal uh, af te leggen 156 kilometer. En uh, het, is, het is nog een, uh, één groot bij elkaar, één groot peloton. Ja, twee ontsnappers, maar die kunnen ze nog zien. Dus dat, uh, dat stelt niet zoveel voor. Uh, dus uh, dat blijft gewoon één grote groep uh, wielrenners daar. Prachtige Nies, hoewel het daar ook bewolkt is... Ja, nou ja, we houden het in ieder geval in de gaten. Ja, dan moet ik eventjes de muziek aanpassen natuurlijk. Als je toch over die trots bent. Even ja. schakelen hoor. Ja, ja, ja, ja. Nee, daarover straks veel meer. Maar we hebben ook nog Formule 1 natuurlijk. Formule 1. Om drie uur is de kwalificatie van de Formule 1 voor de race van morgen begonnen. Op het prachtige circuit van Spa-Franco-Jean. Q1 is van start. Ook dat volgen wij voor u het komende uur. Wat u dit uur, dit uur ook nog van ons kon verwachten, is het interview wat onze collega Jaap Koper had. met circuitdirecteur Robert van Overdijk afgelopen woensdag. na het bekendmaken van de nieuwe naam van het circuit: cm.com. Circuit Zandvoort. En natuurlijk over meer. ook over de, het feit dat het circuit nu inderdaad goedgekeurd is voor de Formule 1. Het was maar een, een ja, pro forma uh, beslissing. Maar goed, je kan het maar beter hebben dan dat je erop moet zitten wachten. Ja, zo is het. Zijn ze nou naar Zandvoort uh, gekomen? Omdat uh, ze dat, dat, dat, dat, dat moet anders, ja, anders kunnen ze dat niet hebben gedaan. Dus, uh, maar in ieder geval, uh, daar spreekt Jaap Koper spreekt met uh, Robert van Overdijk. Ook dat uh, interview hebben we in, is in tweeën geknipt. En uh, daar uh, hoort u het komende uur. Verder wellicht nog uh, wat de tijd voor uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook twee uur te blijven luisteren naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En voor de mensen die maandag in de herhalingen luisteren tussen twee en vijf, hebben we ook voldoende items dit uur. Dus een goede middag. Hou de radio aan op het geluid van Zandvoort. We zijn er 24 uur per dag met nu Maroon 5. Kies to the ones we got.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 ...van Maroon 5 en Memories. We zitten in Spa-Francorchamps... ...met de kwalificatie van de Formule 1. Q1 is, Q1 is aan de gang. Nog zes minuten te gaan. leven het ritme van Zandvoort... ...ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En uiteraard gaan we er wel een beetje vanuit... ...dat de stappen gewoon doorgaat... ...naar Q2 en Q3. We wow, houden het voor je in de gaten. Hele goede middag Zandvoort, leuk dat je luistert. een klein beetje het idee krijgen dat we richting de herfst gaan... Hè, met de zomers, zomerstorm Francis. Ja, er was weinig zomers aan, want het was nog eens even weer erbij... met een hele hoop regen en wind. We hebben hem in ieder geval overleefd hier in Zalford. Ik zag wel bijvoorbeeld heel veel schade aan het nieuwe strandpafvuur van Corendon. Die, die waren de storm niet helemaal goed doorgekomen. In ieder geval heel veel sterk voor alle mensen die toch schade hebben opgelopen... Jordan Englishman in New York. Zo kwam ik eigenlijk op dat verhaal. Oké. Okay. Ja, eh, afgelopen woensdag. De mooie persconferentie op het uh, circuit. Klopt. En uh, daar was voor ons aanwezig uh, Jaap uh, Koper. Uh, het, het, het interview met Jan Lammers. hebt u in het eerste uur uh, kunnen horen wat hij had met Jan Lammers. Jaap Koper. Uh, maar hij sprak ook met uh, Robert van Overdijk, de CEO van het uh, circuit Zandvoort. En uh, ja, hij, zoals uh, Robert van Overdijk ook zegt, het circuitant Antwoord is nu officieel klaar voor de Formule 1. Ja, Koper sprak met hem uh, en ook dat interview hebben wij in twee delen voor u Oeh, geknipt. Ja, ik ga hem even, even scherp zetten, want <laughs> ik denk hij opent helemaal niet. Maar nu heeft hij hem uh, ongeveer zeven keer geopend, dus uh, komt hij uh, aan. Ik ga toch even de vraag stellen, wat hebben jullie eigenlijk uh, toch in deze tijd kunnen doen? Want corona biedt misschien ook uh, mogelijkheden tot nou kijk, uiteindelijk zijn we heel blij dat we als circuit zijnde maar twee maanden op slot zijn geweest. Als ik naar mijn collega's in de evenementensector kijk, dan, dan, dan heb ik ook met heel veel bedrijven natuurlijk gewoon te doen. En die twee maanden die waren natuurlijk heel lastig voor ons. Op 4 maart hadden we de Legendary Lab. Met Max, we stonden anderhalve week voor de start van de opbouw van het evenement. En toen, toen sloeg corona natuurlijk gewoon keihard toe in Nederland. Nou, op dat moment was het niet alleen pas op de plaats voor de Dutch Grand Prix, maar ook voor de exploitatie van het circuit. Dus we zijn echt twee maanden dicht geweest. Gelukkig zijn we daarna weer opgestart. Uh, was er en is er nog steeds een enorme belangstelling om gebruik te maken van het vernieuwde circuit. Dus die agenda die liep vrij snel weer vol. Uh, een aantal zaken konden natuurlijk nog steeds niet. Uh, geen race evenementen, uh, zakelijke markt was natuurlijk en is volledig ingestort. Gelukkig hebben we inmiddels weer een solide basis omdat het asfalt, het circuit zelf echt goed verhuurd wordt en dat geeft ons ook gewoon de rust om de komende tijd aan allerlei andere dingen te werken. Is dat uh, toch dan wel prettig, zoiets? Nou, nah, prettig is het niet uh, als je, als je nou, anderhalf jaar onder een enorme druk, uh, en dan niet alleen uh, uh, uh, geestelijke druk, maar ook vooral tijdsdruk hier allerlei onmogelijke dingen voor elkaar aan het uh, boksen bent. En je, bent, uh, je, je staat op uh, één minuut voor 12. Ah, dan is dat, was dat natuurlijk een enorm hard gelach. En heb ik uh, nou, ook best wel wat volwassen mannen uh, uh, af en toe zijn een traantje zien laten. Dat geloof, dat geloof ik ook graag. Uh, ik ga even ook terug naar het moment dat jullie samen met Jeroen Stomphorst in die, in die toren hebben gezeten. Uh, toen zei jij je eigenlijk al van... Dat hebben wij niet in de hand met die COVID-19. Nou, uiteindelijk uh, kwam het met angst en beven dichterbij. Uh, het, het, uiteindelijk moet je er ook maar gewoon bij neerleggen. Dat je er helemaal niets over te zeggen hebt. Hè? Dat is wel gebleken. Alle vragen die ik... En dus is allemaal logisch die ik ook vandaag weer krijg. Wat als? Wat als in 2021? Ja, Wat als? Dat is speculeren. En ik, ik heb geen glazen bol. Uh, jij hebt er misschien wel een, maar uh, uh, nee, jij hebt hem ook niet. Nou, hè? Vol, volgens, mij, precies, hè? volgens mij heeft niemand hem. Uh, en als je nu aan me vraagt, van, joh, maar, ja, hoe kijk je dan naar die Grand Prix in 2021? Ja, dan zeg ik, joh, met, met de feiten van vandaag kan het niet. Maar we gaan er allemaal vanuit dat er ergens een keer of een medicijn, of een vaccin, of dat er anders tegen buitenevenementen wordt aangekeken ten opzichte van binnen evenementen. We weten het niet, we wachten het nieuws af, we praten met de overheden daarover. Uh, en op dat vlak is het allemaal speculeren. Wij gaan er, positief als we zijn, ervan uit dat we nog steeds in 2021 een hartstikke mooie race gaan rijden. Komt weer automatisch ook op het volgende punt. Uh, en die is ook vandaag uh, gepresenteerd hier uh, bij de Media Update... De Grade 1 licentie, want dat is nu officieel? Nou, ik heb altijd geroepen, joh, die Grade 1, ja, je moet hem krijgen. Hè, want anders mag je geen Formule 1 race organiseren. Maar eh, in feite is het een formaliteit, omdat we natuurlijk die verbouwing in hele nauwe samenwerking met de FIA hebben gedaan. En ook voor corona waren ze natuurlijk al een aantal keer geweest voor een tussentijdse keuring. Desalniettemin is het wel lekker dat we dat ding nu gewoon aan de gevel kunnen hangen. Uh, en dat we gewoon uh, uh, uh, officieel ook nu een great one circuit zijn. Uh, dat, dat is gewoon ook goed voor uh, naar buiten toe om te zeggen we zijn nu een Formu Formule 1 waardig circuit. Ja, nou kijk uiteindelijk uh, denk ik dat we zeker op die 4 maart toen Max hier zijn rondjes reed. Dat het al helder was dat we gewoon qua baan al een Formule 1 waardig circuit waren. Nou we hebben nu een aantal maanden extra gekregen om ook de puntjes op de i te zetten. Dat hebben we ook gedaan.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 Die rust, die liefde, niets voor mij. Maar waarom lijkt het dan toch zo vertrouwd? Ik heb je lief zoals je ziet. Maar ergens klopt er hier iets niet. Geweest. Ik ben mezelf niet of nooit geweest. Ik ben mezelf niet of nooit geweest. Ik ben mezelf niet of nooit geweest. Toen waren deze twee heren nog gewoon bij elkaar als Acta in de Munich. Je hoorde de single niets of nooit geweest. Ja, afgelopen woensdag werd dan ook uh, die nieuwe naam bekend uh, van het uh, circuit. Iedereen zat al een beetje te denken. Het zal toch geen uh, Amsterdam Beach uh, Circuit worden? Of uh, <laughs> allemaal enge dingen. Zalvoort eruit. Uh, nou Amsterdam ja, van... Circuit, just for locals. Ja, <laughs> dat is, uh, het had, uh, had allemaal gekund natuurlijk. Maar Zalvoort uh, ja, nee. blijft in ieder geval uh, in de naam. Uh, alleen, uh, er is een sponsor aan toegevoegd, uh, Albert-Jan. Ja, cm.com. Weet je wat het voor bedrijf het is? Uh, niet helemaal websites maken volgens mij. Nou ja, hun missie is... Uh, dat lees je dan op de website van hun. Hun missie, hun missie is om het leven gemakkelijker, veiliger en mooier te maken. Ze zijn ervan overtuigd dat technologie bestaat om het leven van mensen te verbeteren. En ze willen een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van technologieën die de samenleving ten goede komt. Uh, dat, dat, wat zoveel wil betekenen, dat uh, zij zijn dus al gelieerd aan, aan, aan, de, aan de Formule 1-race op, uh, op Zandvoort. Ze bemoeien zich dus met uh, van, je kan het, aan, het aanvragen van kaarten, de, de, de, de, de toestroom van, van, dus van toeschouwers... hoe dat het beste kan uh, gaan uh, verlopen en hoe je dat technisch kan, uh, maximaal kan ondersteunen. Dat is even in een nutshell van wat, wat, wat ze doen. Ja, maar en zijn, dat, het bedrijf bestaat al twintig jaar. Hè? Ja, maar dan ga je die naam opzoeken: cmcom circuit Moet je ja. eens intikken op uh, internet. Dat heb jij gedaan. Dat gaat niet lukken, niet? Niet? Gaat nee, niet dat, nee, dan moet je gewoon cmcom circuit intikken. En dan kom je er wel, maar okay. met die anderen dan, uh, gaat het uh, niet helemaal goed. Nou goed, dus in ieder geval een, een, een nieuwe naamgever, Otas. Maar ze ik, hebben hun naam gegeven ook aan het circuit, laten we het zo zeggen. Ja, maar als jij nou. Ik, ik, ik snap het. Oké, okay, ik snap die samenwerking ook. Ik snap ook uh, dat ze dat uh, gecombineerd hebben in één circuitnaam. Maar als ik nou uh, uh, over twee maanden aan je vraag van... Uh, ga jij nog naar het cm.com circuit Zandvoort dit weekend... met tijdens deze de historische Grand Prix? Dan uh, zeg ik uh, nee. <laughs> Waar heb je het? Nee. nee. Dat valt best wel mee. Het is, uh, het is even een kwestie uh, van het is wennen. een kwestie ook, denk van wennen, maar ik denk dat in de volksmond... gewoon het circuit Zandvoort blijft. Dat denk ik ook. Ik begrijp dat wel, dat de, deze combinatie. Maar in, in de wandelgangen of uh, uh, op straat spreek je toch over circuit Zandvoort. Nee, pluspunt blijft ook nog steeds stacky, weet je wel. Van <laughs> En het blijft ook nog steeds circuitpark Zandvoort, toch? Ja, nou, dat hoor je ook heel veel mensen. Geef het baasje een naam, maar we weten precies waar we het over hebben. Zo is het. Het circuit hier in Salvoort, in de Duinen. Nou, wat Robert Overdijk uh, van Overdijk uh, daarover uh, vertelde aan uh, Jaap Koper... dat gaan we nu horen. Dan ook de naamgever van het circuit. Want ook dat is vandaag uh, bekend geworden. Een Brabantse bedrijf wat zich ook bezighoudt met uh, het verzorgen van de verkoop van de kaarten onder meer. Uh, waarom uh, juist die? Nou, waarom juist die? Kijk, uiteindelijk waren we al partners binnen de Dutch Grand Prix. Uh, en dan ga je met elkaar uh, werken en dan uh, uh, kom je tot de conclusie dat je eigenlijk wel gewoon heel veel ambitie met elkaar deelt. Uh, ondanks coronacrisis is, uh, is cm.com denk ik een van de snelst groeiende beursgenoteerde bedrijven in die sector in Nederland geweest. En, en wij hebben denk ik de afgelopen twee jaar ook duidelijk laten zien dat we overlopen van ambitie. Hè, om, om het onmogelijke uh, te roepen dat we die Formule 1 terug willen halen. Dus op dat vlak vind je elkaar. Uh, los daarvan hebben wij natuurlijk wel al een fysieke transitie ondergaan. Uh, we hebben onze infrastructuur aangepast. Maar die hele technologie... Die eigenlijk nog niet, waarin de evenementensector eigenlijk nog niet voorop loopt. Dat was een onderdeel wat we nu eigenlijk de komende jaren nog moeten gaan uitrollen. En daarin was CM.com voor ons gewoon de, de, de logische partner. Over evenementen gesproken is het dat alleen maar autosport, maar ik zit ook aan iets anders te denken. Ik doe zelf een radioprogramma, heb heel veel opkomende muzikanten zien komen. Dus ja, waarom niet zoiets? Een soort op kleinschalig kleinschaal concertje. Ik, ik heb natuurlijk gewoon vanaf dag 1 dat ik hier gekomen ben in, uh, wat is het... Uh... Uh, begin 2018 hebben we natuurlijk gezegd van joh, de huidige eigenaren hebben het circuit niet gekocht om de komende 20 jaar circuitje te spelen. Uh, we willen toegroeien naar een hele brede business en leisure locatie waarin de zakelijke markt zijn rol krijgt, waar, waar je misschien eens een keer een, een festival kunt organiseren. Natuurlijk is autosport en dat moet het ook vooral blijven en daarom, ik zag in de media mensen maakten zich vooral zorgen over het feit of komt Zandvoort nog in de naam voor hè. Dat was volgens mij heel ook hier in de gemeente. Later, ik zal geen namen noemen, maar het klopt wel. Hoor. Daar heb ik wat appjes uh, over gekregen. En overigens terecht. Hè? Dus uh, we koesteren onze historie. We zijn één op één natuurlijk gewoon verbonden aan de Zandvoort. Dat moeten we blijven houden. We moeten die autohistorie koesteren. Maar daarbuiten willen we gewoon... Toegroeien naar een hele brede zakelijke evenementenlocatie. Uh, dat is dus wat ik al suggereer: een festivaletje het zou kunnen, maar ook iets anders. Ja, maar ook vooral zakelijke markt. Hè? Dus als je ziet de aantrekkingskracht van, van de terugkeer van de Formule 1. Uh, en het feit, en misschien is ook. Uh, ik benader uh, de, de naamgeving van uh, naamgevend sponsorschap van CM. Uh, en nu dan CM.com circuit Zandvoort. Uh, zou dit bedrijf er vijf jaar geleden aan hebben gedacht om naamgevend sponsor te worden van het circuit in Zandvoort? En dan is, denk ik, zegt iedereen, nou dat denk ik niet. Uh, dus inmiddels... ...mogen we wel trots zijn dat blijkbaar de status van circuit Zandvoort de afgelopen jaren weer dusdanig is toegenomen... ...dat een beursgenoteerd bedrijf het ook prettig vindt om zijn naam aan het circuit te verbinden. Dat is natuurlijk gewoon de andere kant van het verhaal. En dat maakt ons ook wel trots op het feit dat wij inmiddels die, die hernieuwde status weer hebben gekregen. Nu is het nog afwachten wat betreft uh, uh, volgend jaar. Ja, dat zeg jij goed. Hè. Dat is afwachten uh, uh, volgend jaar... En Ik heb er net al iets over gezegd. Weet je, wij, we gaan niet speculeren. We weten dat het op dit moment niet kan. Maar we gaan er vanuit dat er allerlei zaken de komende maanden gaan gebeuren aan ontwikkelingen waardoor wij er vanuit gaan. En die positiviteit moeten we ook hebben dat we in 2021 dat Ultimate Race Festival echt gaan organiseren. Dankjewel. Graag gedaan. Met dank aan uh, collega Jaap Kooper ook. In gesprek met Robert van Overdijk, uh, de directeur van het uh, uh, cm.com circuit Zandvoort. Heel goed, Ja, dat zei ik het bijna weer verkeerd, hè, gewoon. <laughs> nou, we hebben in ieder geval ook gehoord waarom uh, voor deze naam is uh, gekozen. Dat wat betreft uh, dat einde ja, nou, inderdaad dat... afgelopen woensdag. Ja, geen ga gang. Nee, afgelopen woensdag, punt. Ja, nee, nee, wat, wat ik... Wat ik... Kijk, ik bedoel, uh, je hebt nu Spa-Francorchamps uh, zonder publiek. En dan krijg je natuurlijk allemaal van die, van die stemmen die zeggen van... ja, waarom dan niet op Zandvoort? Nou, als je nagaat dat uh, Spa-Francorchamps zwaar gesubsidieerd wordt... door niet alleen de provincie daar, maar ook door de Belgische overheid. En terwijl de Zandvoort het compleet zonder subsidies van de overheid moet doen. En waarom is dat dan? Ja, uh, omdat ze het belang uh, van onderschrijven dat uh, dat evenement in België gehouden wordt omdat er toch een heleboel instanties daarvan moeten eten en leven, om het zo maar eens te zeggen. Maar goed, in ieder geval overheidssteun, dan, dan, dan kan het dan wel bij Spa, Franco, Jean. En aangezien het Wat was het nou? CM.com, Circuit Zandvoort, dat zonder overheidssteun moeten doen. Hebben zij natuurlijk liever, liever betalende toer, gasten. Dat is ook zo en veel gezelliger natuurlijk. Daar gaat het ook om. Ja. We hebben een verzoekplaat, Albertjo. Voor ja. wie gaan we hem draaien? Nou ja, ik, zou, ik, ik had eerst gedacht aan Kedenkedenk. Om Kedenkedenk. Het, eh, omdat ja? de, de aanvrager Maarten in dit geval bij de NS werkt. Maar hij had eh, zelf al een ander idee. Hij had het over de hot sardines. Heb je er ooit van gehoord? Nooit van gehoord. Ik ook niet. Maar in ieder geval, bij hun ben je schön. About the boys. About the boys, boys of all the boys boys boys boys boys boys boys boys of all the boys of all the boys i've known and i've known some first met you with lonesome came inside of my heart cool like the world was new to me You're swell. i'll admit you deserve expressions that fit you rack my brain hoping to explain things you do to me by mere Mr. By me, Mr. Shane means that you're grand By me, Mr. Shane, again and again Means you're the fairest in the land I could say Bella Bella, even save on the bar Each language only is a shop. how wonderful you are I try to explain by me, Mr. Shane So kiss me so you'll understand Maarten, wel bedankt voor deze geweldige tip. Wat een goede muziek, heerlijk. Je hoort, uh, de Hot Sardines en bij meer Pistouchen. Ja, speciaal dus uh, voor uh, Maarten gedraaid. We zitten in Q2 trouwens van de kwalificatie van de Formule 1 van de race uh, van morgen. Q2 nog drie minuten te gaan. Lewis Hamilton op P1, uh, Bottas P2 en Max Verstappen op dit moment op P3. En die gaat net weer de pits uit voor het maken van een snelle ronde. Ik ben benieuwd wat de banden die rijdt. We hebben het nog niet kunnen zien, hè? Nee, want Q2 is bepaald voor de banden waarop je start. En ik wacht als je op andere banden start als Hamilton. Dat zou wel een hele mooie stunt zijn. Ben Ja, en die Mercedes hebben toch moeite om die banden te sparen. Dus dat kan wel een spektakel gaan worden. We houden het voor je in de gaten bij de zaterdagmiddag van C-FM en tot aan vijf uur zijn wij erbij. Nou, niet bij de Formule 1, want die is om vier uh, uur alweer afgelopen. Maar uiteraard ook wel bij de Tour de France, want ook die is vandaag begonnen daar in Nice in Frankrijk. Hier is Rita Franklin. You Die hele verbaasde blik in één keer van Albert Jan op dat scherm gezien had. ik ook niet hoor. Wat daar gebeurt daar uh, tijdens de Q2, dat hadden we ons niet uh, voor kunnen stellen. Want uh, die Q2 is inmiddels uh, afgeplacht, uh, daar in Spa-Francorchamps. En uh, ja, wat, uh, wat is er gebeurd in die uh, top drie van ja, de Q2? Ik, ga, hey, ik, ga, ik, ik moet het allemaal nog even straks allemaal uitzoeken. Maar uh, Albon heeft zich ertussen geplikken. Ja, voor uh, Max. Ja, voor Max, maar... Dat heeft, kan ongetwijfeld met de bandenkeuze te maken te hebben gehad. Maar ik, ik heb nog niet uh, kunnen zien uh, uh, wat voor banden uh, Max zo ronde heeft gereden. Dus wellicht gaat daar het verschil uh, in. Dat gaat zal gaan. haast wel, ja. Omdat Max dan met, zeggen, met, met, met, met, niet, niet met die rode band gaat starten. Maar, uh, uh, met al, de gele bands, al, of al de band? Als winnaar hij Net zoals uh, laatst op Silverstone met de gele band start. Dat hij langer kan doorrijden. Maar u hoort het straks allemaal: een kwart over vier. Tijdens de uitgebreide samenvatting van de kwalificatie van Formule 1. Ja, de eerste etappe van de Tour de France is vanmorgen gestart. En we hebben nog 100 kilometer te gaan in die etappe. Ook daarover straks veel meer. Maar eerst hebben we goed nieuws. Want we hebben ja, toch weer een evenementenagenda. Ook wij beginnen weer langzaam, maar zeker maar heel voorzichtig met een evenementenagenda. En het eerste, eerste wat, uh, wat ik u graag onder aandacht wil brengen, voor zover het nog niet gebeurd is... Uh, is Jazz in Zandvoort. Want die, uh, die uh, hebben ook een kick-off kick op zondag 6 september. En wel met uh, twee concerten. En dat heeft natuurlijk alles te maken uh, met de regelgeving van uh, de coronamaatregelen. En uh, ik kreeg van de week even nog een extra bericht vanuit de organisatie... Want uh, ik, wil ik, dat wil ik u niet onthouden. Uh, gezien de natuurlijke terughoudendheid om in groepen bij elkaar te zijn, hebben wij, Jazz en Zandvoort, onze maatregelen met betrekking tot de eerste concerten op 6 september laten toetsen door de veiligheidsmanagers van de gemeente. Deze heeft geconstateerd dat wij daaraan voldoen en wij hopen van harte dat wij hiermee wat angst hebben kunnen wegnemen en dat uh, wij de beide concerten naar ieders tevredenheid kunnen uitvoeren. Waarvan akte? Want het is namelijk inderdaad, ze treedt twee keer op, de Burger Carter. Haar eerste concert, dat van half vier tot vijf uur duurt, dat is al uh, volkomen uitverkocht. Maar het tweede concert nog niet. En dat begint dan uh, die zondag op 6 september om zeven uur tot half negen. Er wordt natuurlijk voldaan, zoals ik u net heb uh, voorgelezen, aan de regels uh, van de virus. Hoe dat moet en reserveren kan natuurlijk altijd via www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl ook goed dat daar weer uh, dat, daar de kick-off met samen met Deborah Carter. Jean-Louis van Dam op piano nog even ter info. Mark Zandveld op bas en Gunnar Graafsman op slagwerk. Zondag 6 september, tweede concert van 7 tot half negen. Er zijn nog kaarten. En ook mooi van Jesse Salford, niet de minste namen komen langs. Zoals nee. nu uh, Deborah Carter. Goed, uh, gaan we even naar morgen. Een prachtig voor liefhebbers uh, op het circuit. Vandaag wordt daar de... Daikin NK inline skaters marathon en 100 meter sprint verreden. En morgen is daar de American Sunday. Dus mensen die houden van die hot rods en van die gigantische prachtige raceauto's... zijn morgen van harte welkom op het circuit Zandvoort. Kijk even voor kaarten op de website van... en dan komt hij, cm.com circuit Zandvoort. CM.com circuit zand. En dan moet je dat puntje weglaten. En, weet je zeker? Ja, zeker. Oh, ja, ja, ja, Klopt, anders werkt het niet. Nee. Goed, en dan uh, waar, daar waar ik uh, erg naar uitkijk... met velen met, met mij... is uh, 4, 5 en 6 september... want dan is het weer tijd voor de Historic Grand Prix... Natuurlijk in een compleet andere setting als dat uh, wij gewend zijn. Uh, geen uh, de optochten door het dorp en uh, nog uh, meer van dat soort prachtige dingen. Maar ze hebben ondanks de Engelsen komen niet. Omdat ze anders als ze weer terug gaan uh, 14 dagen in quarantaine moeten. Maar het is uh, de organisatie toch gelukt om een uh, heel mooi programma samen te stellen voor deze drie dagen. En op de zaterdag zitten wij hier. En dan zullen we ook uh, verslag doen, live verslag doen van uh, af het circuit. Dankzij onze collega Willem van Densen. Dus 4, 5 en 6 voor de, voor de liefhebbers. En dat zijn er nogal wat. De Historic Grand Prix op Zandvoort. En bijna elke dag verandert er weer wat. Uh, ook aan de programmering van uh, inderdaad, ja. de Historic uh, Grand Prix. Allemaal na te zien uh, op de website historischegrandprix.nl. Tot zover. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. Dat was hem inderdaad. Uh, de eerste evenementenagenda sinds tijden. Dank daarvoor. <lacht> en uh, wij gaan hem draaien. Ja, echt waar. Hij is weer helemaal terug. De nieuwe single van Raccoon. De echte fans. Waar je van hield, is niks meer om op te vertrouwen Wanneer alles dat jij als je leven zag Modder blijkt waar niet opvalt te bouwen Ze kijken toe en ze lachen om een grap die ze beter voor zichzelf hadden gehouden Wat je voor stond Waar jij je leven voor zou geven Ach, geld is geld en vriendschap is te koop En spijt is iets voor later En dan ben je bijna dood Dus zeg me wie het verste pisse kan is het Mietje wie de man? Je lokt de baas niet uit de tent, dus zeg me. wedstrijd van Raccoon. Wie het verste piezen kan. Ja, je hoort hem in de nieuwe single van hem. De echte fans houden die in de gaten. Kan vast en zeker een hit gaan worden. Zodra ik uh, Tour de France. Onder meer, jeetje, wat gaat er daar uh, tekeer aan nou met, uh, met de regen. Het komt met bakken naar beneden. <tieden> Niet normaal, hè? Ja, Net ook al volpartij, dus uh, voldoende te beleven. Je hoort er zo meer over. me out. Dat was de single van Harry Styles. Ja, we gaan eens even schakelen naar onze razende reporter. Daar ter plekken in de regen, hè? Albert-Jan, goedemiddag. Uh, goedemiddag. <laughs> nee. Vanuit Nies. Ja, dat mocht je willen. Nee, je zit gewoon... Uh, nou, naar het weer kijk <laughs> Nou ja, het is toch wel... Ja, ik denk dat het best wel mooi weer gaat worden, hoor. Toch, of niet? <laughs> Tuurlijk. <laughs> okay. Het is eindelijk zover. De eerste dag met uh, de omloop van Nies door de heuvels. Een parcours van... Uh, Ruim uh, 156 uh, kilometer. Morgen blijven ze trouwens ook in Nice en dan uh, gaan ze de bergen in... en dan is het aantal kilometers iets meer, 187. In Nice begon uh, vandaag het peloton voor de eerste etappe rond uh, half 1. Uh, aan de 107e editie van de Tour, de France. In Nice uh, wordt, werd, wordt dus ook gefinished straks na 156 licht heuvelachtige kilometers... De meute moest twee keer een kolletje van de derde categorie over. Na 48,5 kilometer en na 97 kilometer. Daar zijn ze inmiddels uh, overheen. En dat is in Rimier 5,8 kilometer naar uh, 5,18. De bonificatiesprint is uh, was na 88 kilometer. De Zwitser Cher en de Fransen Gauthier en Gle Grelier gingen er al bij de start vandoor en al snel hadden ze twee minuten te pakken. Veel meer kregen ze niet. Met nog 100 kilometer te gaan was hun marge 115. Topsprinter Sam Bennett kwam ten val, maar kon zijn weg snel weer vervolgen. Kijken we even naar de actuele stand van zaken. Ze zijn inmiddels ruim anderhalf uur onderweg. Ze hebben nog 93 kilometer te gaan. En de twee man zijn 1 minuut en 0,5 seconden nog voor het peloton. Uh, het, de snelheid is eruit, want er was juist een hoogstbui uh, die losbarstte. En dan is het in de heuvels uh, erg uh, lastig om uh, bochten te maken en snelheid te maken. Dan is het een kwestie van rechtop blijven staan. Bij ook het de derde uur zullen wij de tour voor u volgen. Tot zover de Tourflits. Oké, okay, dankjewel. Overtje. Weer uh, fijn om uh, weer een Tourflits te hebben hier uh, bij de Zandvoortse Radio. Bienvenue, c'est Joe.